12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Doden bij boerderijbrand in Schalkwijk. Libanon begraaft veiligheidschef, die werd gedood bij aanslag. En regionale verkiezingen in Spanje test voor premier Rajoy. Het weer aan de kust bewolkt met kansen wat regen. In het binnenland droog en in de loop van de dag steeds meer zon. Temperatuur 15 tot 20 graden. De eerste dagen nog zacht en droog. Vanaf woensdag wordt het kouder. Bij een brand in Schalkwijk bij Houten zijn meerdere mensen omgekomen. Het vuur was in een boerderij met een kap. Een half uur geleden sprak ik Leo Dortland van de politie... en ik vroeg hem wat hij weet over de slachtoffers. Wat er precies gebeurd is, dat weten we nog niet. Ik kan u vertellen dat vanochtend om half acht... de brandweer een melding heeft gekregen van een brand... in een woning hier aan de Lekdijk in Schalkwijk. Eenmaal ter plaatse zijn ze begonnen met blussen van de brand. Alleen tijdens het blussen hebben ze een aantal stoffelijke overschotten aangetroffen. Uh, vervolgens heeft men gekeken of er nog sprake was of mogelijkheid was om mensen hulp te verlenen. Alleen toen zijn ook sporen aangetroffen van geweld. En dat betekent dat wij als politie hier uh, maximaal hebben opgetuigd. Dat betekent forensische opsporing, de reguliere recherche, de brandweer is hier nog. En wij zijn nu druk bezig om te kijken hoeveel mensen er in de woning liggen en wat hier is gebeurd. Maar wij gaan wel uit van een misdrijf. Om plaats, u heeft het over enkele doden. Hoeveel doden zijn er? Nee, ik kan u nog niet een aantal noemen. Daar moet u nog heel even op wachten. Want op dit ogenblik vindt het onderzoek plaats. Wij zijn er nog niet van overtuigd hoeveel mensen er binnen liggen. Dus ik kan nog geen aantallen noemen. Waarom gaat u uit van een misdrijf? Omdat er heel duidelijk sporen zijn van geweld. En Meer dan dit kan ik ook nog niet even over zeggen. Uh, maar alles is in onderzoek. Op het moment dat ik meer kan zeggen... en dat er ook meer duidelijk is, dan wil ik u graag informeren. Maar op dit ogenblik heb ik dat nog niet. De sporen van geweld zijn aangetroffen op de slachtoffers? Uh, ik begrijp uw vraag, maar ik kan er nu nog geen antwoord op geven. Is de brand aangestoken? Kunt u daar iets over zeggen? Nee, dat moet allemaal nog wijzen, blijken uit de onderzoeken die nu gestart zijn. Uh, dus ja, meer dan dit heb ik op dit ogenblik helaas niet voor u. Houdt u er rekening mee dat er nog meer slachtoffers liggen in die boerderij? Dat begrijp ik een beetje. Wij van. houden op dit ogenblik met een heleboel scenario's rekening. En een van de scenario's is dat er meerdere mensen in die boerderij liggen. En uh, ja, de samenstelling en geslacht en dergelijke, dat kan ik u gewoon nog niet vertellen. Maar we houden natuurlijk met een, met een heel slecht scenario rekening. Leo Doortland van de politie over het misdrijf in Schalkwijk. Uiteraard houden wij u op deze Zender Radio 1 op de hoogte. De hoogte van de verdere ontwikkelingen. Libanon maakt zich op voor de begrafenis van het hoofd van de inlichtingendienst. Wissam al-Hassan kwam vrijdag om het leven bij een bloedige bomaanslag. Zal nog een horen op het plein in Beirut waar de kerkdienst wordt gehouden. Sander, hoe druk is het daar? Het begint goed vol te stromen. Uh, het begint natuurlijk allemaal wat later. Bovendien, het lichaam van die inlichtingendienst. Uh... Het in een optocht bij het kantoor, langs de plek uh, vervolgens waar die aanslag heeft is plaatsgevonden. En dan een kilometer verderop, hier het grote centrale plein in uh, Beirut, waar je heel veel vlaggen ziet: die Libanese vlaggen natuurlijk, maar ook de vlaggen van al die politieke partijen die hier de organisatie hebben. En dat zijn de oppositiepartijen, een uh, groot vertoon van macht, dus vandaag vooral ook. ...van de oppositie hier in Libanon. Ja, veel mensen in uh, Libanon zeggen dat Syrië achter die aanslag zit... ...op uh, de, de chef van de Veiligheidsdienst. Uh, is er sprake van, een, uh, van, van spanning? Ja, spanning is er altijd wel als het over Syrië gaat. Kijk, je hebt hier heel veel scheidslijnen in Libanon lopen... ...maar de grootste, en die ook weer samenvalt met een paar andere scheidslijnen... ...dat is de vraag, ben je voor of tegen Syrië? Nou, die uh, inlichtingenwaas die uh, vermoord is... Die, uh, heeft onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van Syrië hier in Libanon en uh, stond bekend als een uh, heel erg groot criticus van Syrië en dat zie je dus hier ook op het plein. Dit is de groep Libanezen die niks willen hebben van Syrische inmenging hier in Libanon. Ja, um, het heeft ook invloed op het uh, politieke leven in Libanon. Gisteren werd aangedrongen door de oppositie op het uh, vertrek van de regering. De regering bood haar ontslag aan. De president wil dat nog even in beraad houden. Uh, hoe is de stand ja. van zaken nu? Uh, de... De regering die zit er dus nog steeds. En kijk, het probleem is een beetje... ...dit is zo gevaarlijk in Libanon. Juist omdat al die scheidslijnen... ...hier samenkomen. Juist omdat het sint i in, uh, in Syrië... ...weer zo aan het borrelen is. Dus heel veel uh, mensen spreken er wel over... ...dat ze vooral niet willen... ...dat je uh, weer een oorlog hier in Libanon krijgt. Dat ze vooral niet willen... ...dat je hier weer meer aanslagen krijgt. En dat is dus het besef wat op dit moment... ...toch ook wel nog meer Dus woede, ja zeker, over deze aanslag over uh, wat er in Syrië gebeurt... maar toch ook wel het besef aan alle kanten. Laten we ervoor zorgen dat dat niet in Libanon terecht komt. Sander van Horen in Beirut. Bij een ongeluk met een spookrijder in Duitsland... zijn vannacht vijf mensen om het leven gekomen. In de buurt van de stad Hagen in het Roergebied... reed de spookrijder op de A46 frontaal op een andere auto. Beide auto's vlogen naar de botsing in brand. Alle inzittenden kwamen om het leven. In de auto van de spookrijder bleken vier mensen te zitten... De andere chauffeur was alleen. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De Amerikaanse regering spreekt tegen dat er een akkoord is met Iran... over één-op-één gesprekken over het Iraanse nucleaire programma... zoals de New York Times meldt. Wel is Amerika bereid tot zo'n bilateraal overleg, zegt het Witte Huis. Volgens de New York Times hebben Iraanse en Amerikaanse diplomaten... bijna vier jaar in het geheim over de kwestie overlegd... en zijn ze het nu eens. Na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 6 november... zou concreet worden onderhandeld. De krant citeert anonieme functionarissen in de regering van president Obama. Over het nucleaire programma van Iran maakt het Westen zich al tientallen jaren zorgen. Vermoed wordt dat Teheran kernwapens ontwikkelt, maar Iran ontkent dat. Een op een overleg over de kwestie is er nog nooit geweest. Inwoners van de Spaanse regio's Galicië en Baskeland mogen vandaag naar de stembus. De regionale verkiezingen zijn een belangrijke test voor premier Rajoy. Want uh, correspondent Jessica van Spengen, goedemiddag. Hij heeft harde bezuinigingen doorgevoerd in Spanje. Als er een gooi-verlies in Galicië, wat betekent dat dan? Als Rajoy verliest in Galicië, dan betekent dat dat de steun voor hem afneemt. Hij komt zelf uit die regio, dus hij hoopt daar te winnen. Hij hoopt dat in ieder geval mensen daar zullen zeggen... kijk, wij staan nog achter de premier, we staan nog achter het beleid van de regeringspartij. Als hij daar verliest, is hij zijn achterbank kwijt. En wat voor hem ook belangrijk is, hij heeft de regiobesturen hard nodig... om zijn maatregelen door te kunnen voeren. Voor hem is het prettig als hij zaken kan doen met partijen die met hem meewerken en niet tegenwerken. Ja, en als Rajoy verliest in Galicië, wat dan? Ja, dan uh, zal hij dus inderdaad uh, met partijen uh, zaken moeten doen... die uh, misschien niet zo met zijn landelijke uh, punten eens zijn. En dan zal hij die, die neuzen toch weer de goede kant op moeten krijgen. Ja, gaat het in Baskeland om hetzelfde? Daar speelt weer een ander punt uh, dat ook hoofdpijn oplevert voor de premier. Daar lijkt de PNV, de nationalistische partij, hoge ogen te gooien. Een partij die pleit voor meer onafhankelijkheid in Baskeland. Nou, Dat speelt natuurlijk ook in een andere grote regio, Catalonië. De premier kan het er eigenlijk niet zo bij hebben. Hij moet dus bezuinigen, hij moet al die 17 regio's meekrijgen. En als uh, regio's dan gaan pleiten voor onafhankelijkheid... dan is dat niet helemaal wat hij kan gebruiken. Nee. Hoe reëel is eigenlijk die dreiging van afscheiding? Kun je er iets over zeggen? Um, nou ja, in Catalonië speelt dat nu echt. Uh, daar worden binnenkort uh, verkiezingen gehouden op 25 november. Uh, daar zal um, de bevolking gevraagd worden daarna in een referendum ook... Of ze inderdaad onafhankelijk willen worden. Als ze ja zeggen, dan wil dat nog niet zeggen dat dat gebeurt hoor. Want in de Spaanse grondwet staat dat dit helemaal niet kan. En ook vanuit Europa is er geen steun. Dus de kans dat er echt regio's onafhankelijk uh, zullen worden is niet zo heel groot. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het prettig is voor de premier. Want hij heeft in ieder geval deze regio's niet mee in zijn beleid. Jessica dankjewel. In het Harde in Gelderland hebben twee mannen vannacht met hun auto een geldautomaat geramd. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt bij de plofkraak. De politie. Vannacht ongeveer half vijf zagen getuigen hoe twee mannen met hun auto de toegangsdeur naar de geldautomaat openramden. Vervolgens hoorden zij een harde knal. Uh, en daarna zijn de twee mannen met hun auto. Een zelfkleurige auto gevlucht in de richting van de A28. De politie is bezig met een groot onderzoek, spooronderzoek gedaan, ook een buurtonderzoek. De daders zijn nog niet aangehouden. De Nederlandse film Rabat is de grote winnaar geworden bij een Europees-Arabisch filmfestival in Spanje. De Roadmovie won op het eenmaal filmfestival drie prijzen, onder meer die voor beste film. Rabat is een verhaal over drie vrienden uit Amsterdam die samen in een oude taxi naar Marokko rijden. En naarmate ze dichter bij de hoofdstad Rabat komen... wordt de vriendschap tussen de drie steeds verder op de proef gesteld. Het Amal Filmfestival voor Europese en Arabische Films... werd dit jaar voor de tiende keer gehouden in Santiago de Compostela. Sport. Michel Butter heeft zich tijdens de marathon van Amsterdam geplaatst voor het WK volgend jaar in Moskou. De Nederlander liep een persoonlijk record van 2 uur, 9 minuten en 57 seconden. Zijn oude toptijd lag boven de 2 uur en 12 minuten. Butter vindt dat hij zichzelf heeft overtroffen. Mijn doel was om in de 2-10 te lopen. Het droomscenario was onder, twee, onder de 2-10. Maar de omstandigheden waren behoorlijk lastig. Zeker in het begin. Ik liep weliswaar achter de hazen. Die jongens deden perfect werk. Maar ik voelde heel veel wind en... Uh, dat uh, maakte het wel lastig, maar ja, vanaf 33 was het voor de wind en uh, dan is het naar huis. En ik verbaasde zo echt dat ik kilometer onder de 3 minuten per kilometer kon lopen. En dat is zo belangrijk voor de marathon. Ja, ik ben enorm trots dat ik dat redde. De marathon van Amsterdam werd gewonnen door de Keniaan Wilson Chebet. Hij ging over de finish na 2 uur, 5 minuten en 41 seconden. Hij verbeterde daarmee het parcoursrecord. De Grand Prix voor motoren in Maleisië werd geteisterd door hevige regenval. Zowel de MotoGP-klasse als de Moto2-klasse werd voortijdig beëindigd. In de MotoGP-klasse gebeurde dat na 13 van de 20 ronden. De Spanjaard Dani Pedrosa werd uitgeroepen als winnaar. Hij liep verder in op de leider in de stand om het wereldkampioenschap... Jorge Lorenzo, die tweede werd... Shorttrackster Jorien Termors heeft tijdens wereldbekerwedstrijden in Calgary net naast de medaille gegrepen. Ze eindigde op de 1500 meter als vierde en daarmee verdiende ze wel een Olympische nominatie. Pim Lichtaart en Michael Morkov hebben de wielerschersdagste van Amsterdam gewonnen. Het Nederlands-Deense koppel pakt in de afsluitende koppelkoers een ronde terug op Iljo Keijsen en Nikki Terpstra en veroverde de eindzegen dankzij een hoger puntentotaal. En er is verkeersinformatie bij de ANWB Erwin De Hart. Er wordt uh, dit weekend gewerkt op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid zijn daardoor minder rijstroken beschikbaar. En dat resulteert tussen Afrit Avenhoorn en Purmerend Noord in een file van 3 kilometer. Ook werkzaamheden dit weekend op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Kloopend het Gouwen is de rechte rijstrook dicht en daarom staat daar 2 kilometer... En op de N261 Waalwijk richting Tilburg staat een file tussen de aansluiting met de A59 en de Efteling van 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending: Doden bij boerderijbrand in Scholkwijk, De politie gaat uit van een misdrijf. Massale opkomst in Beirut bij de begrafenis van de vermoorde veiligheidschef. En regionale verkiezingen in Spanje: test voor premier Rajoy. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zo dadelijk omroep Max met de perstribune.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 Wilde Gansen steunt mensen in Benin bij het bestrijden van honger en armoede. Wilt u er ook iets aan doen? Kijk dan op wildeganse.nl. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze En We haren het hij hier over de terrens. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. Dit uur te gast Diederik Koopal, een van de beste regisseurs van tv-reclames van Nederland. Deze week ging zijn eerste grote speelfilm in première, De Marathon. Ten dele opgenomen tijdens de marathon van Rotterdam. Na een is de gast Clemence Ros, van 2002 tot 2007... staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vandaag de dag voorzitter van voetbalclub De Graafschap. Onze vaste tv Ron van Gouwen is er natuurlijk ook. Ron, Cassie kijken. En waarover deze week? Ach, het was een ware feestweek op televisie, Goverts. Je werd doodgegooid met competities, campagnes, jubilea... en vooral prijzen. Straks in Cassie kijken een overzicht van de winnaars en de verliezers. Onze verslaggever Jules van der Wart, de vliegende kip over de sores in de wielersport deze week. Voluit een beerput die open ging. En we houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen bij ADO Utrecht. De wedstrijd begint om half één. Vragen aan onze gasten, opmerkingen aan hun adres via de website deperstribune.nl als u dat wilt. Of via Twitter, hashtag deperstribune. Diederik Koopal, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. De afgelopen week was de gala-premiere van je eerste speelfilm. En ja. hoe zit jij hier nu? Nou, uh, begin een beetje te landen weer. <laughs> ja, het was een behoorlijk overweldigende week en uh, ook de hele periode daarvoor vooraf. Uh, de première was uh, geweldig. Het is wel een beetje als een roes aan me voorbij gaan. Dus af en toe zou ik nog wel eens willen dat het maandagmiddag was... En dan kon ik het allemaal nog een keer uh, ja. beleven. Heb je, ja. uh, ben jij degene ook geweest die over de rode lopen uh, heeft geschreden? Ja, ja, ja ook ja, met alle acteurs en alle mensen die hier aan meegewerkt hebben. En uh, ja, dat was uh, echt voor de Echie. Wat je normaal altijd ziet op uh, televisie en allerlei mooie glamourbeelden. Dat uh, viel, uh, ja. viel bij nu ten deel. Maar het, het, ja. het grappige is, de, de spanning zou er vanaf moeten zijn, want het product is klaar. En, ja. uh, nou, ja, dat ja. is het, maar dan, dan ja, nee, komen de dat, reacties dat, natuurlijk. Dan de volgende fase, hè, dat, mensen, dat je hoopt dat mensen het ook heel een leuke film vinden. En een mooie film, en dat ze, dat ze er naartoe gaan en kijken. En wat dus waren zo. de eerste reacties? Ja, het gaat hartstikke goed. Mensen vinden het een geweldig mooie film. En dat is heel leuk om, om te zien en te horen. Dus uh, ja, dan heb je met elkaar uh, heb je iets gemaakt wat mensen raakt. En uh, nou, ja. dat is altijd mooi. Dat hoor je dan. Uh, heb jij nog specifieke reacties van de, van de acteurs bijvoorbeeld uh, gekregen? Uh, nou ja, gisteren dat was wel een leuk smsje van uh, een van de, de, de, de gro ja, van de hoofdrolspelers van de film, uh, Frank Lammers, die uh, sms'te van ik zit hier in een vol paté, uh, anoniem, en, ik, uh, en, en de mensen klappen na afloop. Nou, dat heb ik nog een tijd geleden dat ik dat meegemaakt heb in een bioscoop. Dat zijn mooie recensies. Dat hoeft niet, hè? Ja. Want dat, dat, dat is de recensie die er werkelijk toe doet. Wat vindt het publiek? Ja, en dat... dit dus applaus. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi. Ja. Ja. We gaan straks uitvoeriger over jouw film praten. Jouw eerste film over je debuut. Maar toch ook over je vorige carrière. Want je bent vooral bekend als uh, reclame-man. En uh, die bekendheid hebben we al dus samengevat. Het spijt me gewoon van uh, de netwerk, Maar gewoon, Jos, je bent een eikel. Ja, dat is even schrikken, hè, die lage prijzen. Je moet Ja, daar ja, moet je lachen. Het is gek omdat je het zo hoort op de radio. Je ziet er geen beelden bij, dus nee. dat is wel grappig dat, dat Ja, dan, uh... maar de impact is, uh, is groot uh, van, van uh, reclame. Ja, dus één correctie moet ik wel even aan toevoegen is dat dat ik hier in mijn voorgeleven was. Ik niet regisseur van reclame. -films. Wat was je? Ik bedacht ze samen met Coord en Boer en Simon Neefjes voor een groot deel. De rol heb ik keer met andere mensen bedacht. Hm. Uh, dus ik was niet uh, de regisseur, maar als maar als bedenker huur je dan op een gegeven moment zoek je je regisseur uit waarvan jij denkt ja. dat is de die dit filmpje moet gaan regisseren. Zeg, kun je in een paar zinnen zeggen hoe je een aansprekende reclame bedenkt? Oeh, oeh. <laughs> nou, nou ja, die olifant en de rolo. Ja, nou nee, nee, het, het, het, het, het, het ja, het, het geeft soms de indruk alsof reclamebedenkers, laten we zeggen reclame dan achterover gaan zitten en zomaar iets leuks bedenken. Maar dat, dat is in geen zin het geval. Nou, ik denk een creatief mens die zit met zijn benen op het bureau ja. op een kouwen en denkt: hoe gaan we dit aan? Ja, nou, zo ziet het er ook vaak uit. Maar daarvoor gaat wel een heel traject aan vooraf. Is namelijk een van de belangrijkste dingen die wij in zelf altijd doen: is van wat gaan we vertellen? En, en de keuze van uh, wat we gaan vertellen he, uh, heeft namelijk meteen direct gevolgen in hoe je het gaat vertellen. Dus op het moment dat bijvoorbeeld een, een, een reclame als Rolo... Hè, dat, komt, dat komt voort uit het feit van dat het vroeger werd het gezien als een bonbon... toen hebben we daar een chocoladereep van gemaakt. Wat is er nou onderscheidend aan deze chocoladereep... ten opzichte van andere repen, is dat die uh, deelbaar is... Hmm. En ja, als je iets kan delen, dan hou je er altijd één over. Ja. Nou, en daar komt eigenlijk, dan kwam er geen op het idee, nou laten we daar nog op gaan zitten. En dan hebben we hier van een haakje. En vanuit daar komt dus dan de, het idee van: bedenk goed wat je met je laatste. Zeg maar, wat je gaat doet. vertellen, Diederik, ja. uh, dat is heel erg afhankelijk natuurlijk van de opdrachtgever. Ja van de, ja. de maker van het product. Ja. En die zijn lastig, neem ik aan. Nee, maar die zijn helemaal niet lastig. Maar die hebben wel een bepaald uh, gedachte en ideeën... over wat, hoe ze het bepaald product in de markt willen zetten. Ja. En dan ga je met een bijvoorbeeld reclamebureau... of met creatieven of met met het ga je daarover nadenken... is dat reëel wat zij willen in onze ogen? Ja. En dus... Maar jij hebt een prachtig idee. En dan ga je mee naar die. Uh, jij denkt, dit is het. Ja. En er zitten daar een paar dames en heren achter een groene tafel... en die zeggen, gaan we het niet doen. Ja, dat gebeurt veel. Ik denk dat 70, 80 procent van de dingen die je bedenkt niet doorgaan. Zoveel? Ja, ja echt heel veel. En ben je dan teleurgesteld? Uh, nou, als dat echt een heel goed idee is in, in, in, in, in, in, uh, in mijn ogen, dan is, ben ik daar wel teleurgesteld over. Ja, dan vind ik het een gemiste kans. Dat vind ik doodzonde. Soms is het ook wel eens dat je achteraf denkt: Nou ja, god, jij ja, hebt het toch wel gelijk gehad. Hadden we dat niet moeten doen. Nee. Maar ja, dat is live. Dat weet je niet altijd van tevoren. Zeg, wat je, eh, jij met, met anderen bent ook, ook uh, de bedenker, geloof ik, van die man van de Albert Heijn-reclame. Uh, ja. Die acteur die, die we nu telkens. Uh... <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Kan die man ja. nog ooit wat anders doen, denk je, of niet? Nou, dat hoeft hij ook niet. Oh, uh, is hij klaar? Nee, dat niet, niet, maar, maar als je, we hebben wel gezegd... Van omdat, hij, omdat hij uit werd gekozen, het was ook overduidelijk dat hij het zou moeten doen, um, hebben we hem wel ook gewaarschuwd... en ook meegevoegd wat, wat, wat de consequenties zouden kunnen zijn. Want we bedenken niet één filmpje, maar we bedenken wel een hele campagne. Hoe lang die gaat lopen, nou, je ziet nu al dat hij een jaar of zeven, acht loopt. Uh, ja, daar moet je dan wel rekening mee houden. Dus, um, en, en de opdrachtgever stelt dan wel, van, uh, stelt dan wel vast van... Joh, als we met jou in zee gaan, en het is voor langere tijd... Nou ja, dan moet, dan, dan, vind ik, dan moet daar wel tegenover staan. Ja, wat hij, je, je kan bijna niet meer zo'n man in een theater zetten... Of, of in een van jouw films laten spelen. theater kan wat, wel, want hij het? doet nog heel veel dingen daarnaast. Alleen hij kan niet meer voor de grote media nee. en televisie... en dat soort dingen andere stukken doen. Dat, nee, dat ja, is maar, nou maar, wat je denkt, keer, daar komt een supermarktmanager... in plaats van een uh, acteur die een andere rol speelt. Ja, nou, is ja god, het is, hij, speelt het, hij doet het zo goed dat je ja. ook geneigd bent. Hij wordt ook gevraagd in treinen wat de pak melk kost nu. Ja. He, dus uh, soms is het heel diffuus <laughs> waar... Uh, maar is er, Kun je zeggen dat, dat zo'n man financieel dan zodanig uh, wordt afgekocht... dat hij ook uh, daarna uh, redelijk kan nee, leven? Nee, maar dat weet ik helemaal niet wat voor bedragen. Nee, dat ik echt. De, maar maar ik, ik vind wel, en ik denk ook dat het gebeurt... dat hij gewoon goed gecompenseerd wordt... voor de dingen die hij doet voor dat bedrijf. Ja. Dus, uh, maar hoe kom jij aan zo iemand? Uh, dat is heel simpel. Je, zet een, een, een, een, je, je, je bedenkt de persoon van de supermarkt. Die schrijft er allemaal scripts op. En je gaat geen kijken van nou, welke persoon past daarbij. Dan ga je naar een castingbureau... Eén uh, of twee. En dan leg je helemaal uit wat voor type je zoekt. Die halen heel veel mensen bij elkaar. En die doen een auditie. En in die auditie, dat kunnen soms wel vijftig man zijn die ja. langskomen. En daar zit op een gegeven moment, zat daar, ik geloof nummer 19 was Harry Piekema. En ja, vrijwel meteen wisten we, dit is... Uh, ja, is dat een Eureka-gevoel, dit is hem? Ja, dat is wel een Eureka-gevoel. Want, want je weet dat je, dat je hebt een je hebt bedacht die heel lang door moet. Dus, dus uh, ja, als je dan zo iemand kan vinden of iemand vindt die dat allemaal in zich verenigt wat je voor ogen hebt, dan is dat geweldig. Ja. ja. Zeg maar, uh, Jij hebt nu een film gemaakt, De Marathon, ja. jouw eerste film. Uh, kun je dan uh, je, je reclameachtergrond gebruiken in zo'n film? Ik bedoel, uh, zitten er overeenkomsten in? Ja, er zitten absoluut overeenkomsten... maar ik wil wel zeggen, het is wel echt een wezenlijk ander ding. Uh, dat wel. Uh, de overeenkomstig is misschien wel de manier waarop je dingen aanvliegt... Uh, uh... In, in de reclame, beginnend bij het idee. In de reclame spreek je over het idee. Is het een goed idee? En daar ben je dan twee maanden mee bezig. In film spreek je over een goed script. Wat ook een goed idee moet zijn. He? Is, is, le, is het script wat je leest, is dat leuk? Is het uh, goed, klopt het? En ja, dat is een vertrekpunt van toch tien maanden werk. Dus it better be good. He? Wat je hebt telefoon gaat. Ja, ik zal ja, even uitzetten, dat was ik helemaal vergeten. Kunnen we kijken wie het is? Of, uh, Keren Muldijk, een van de schrijvers van de Marathon. Wat schrijft hij? Oh, <laughs> Ik zet ja. hem even uitkeren. <laughs> Luister, uh, wij vragen onze gasten altijd, uh, Diedrik, wat uh, viel je op in het nieuws... voor zover je daar deze week aandacht voor ja. kon hebben... te midden van alle, alle feestelijkheden rond de première? Ja, nou, wat mij, uh, even afgezien van de, natuurlijk de grote topics... als de, de, de, de, de wielerproblemen, althans, de, de Lens ja. of Soms wereld, wat mij ook opviel was uh, uh, die Tanja Nijmeijer dat zij ineens ja. zij in het nieuws was als uh, mede-onderhandelaar voor, uh, voor de VARC... in Noorwegen. Ze was ineens naar voren geschoven. Ik, heb, uh, ik was behoorlijk onder de indruk van het boek van Ingrid Betancourt... heb ik gelezen, uh, zelfs aan de stilte. Komt ja, dat is een vrouw die zo lang vast heeft ja, gezeten heeft toen ze jaar, presidentskandidaat was. zeven jaar in was. de jungle van Colombia uh, vastgezeten ja. uh, door de vark. en ja. ook, zo'n Tanja Nijmaier, komt ook in het boek voor... Uh, weliswaar onder een andere naam. Maar, uh, dus ik, ja, ik vond het een heel indrukwekkend boek. Uh, en dus toen ik hoorde dat zij ineens aan de, aan de onderhandelingstafel zou zitten... toen ja, dacht ik toch, god, dan word je daar toch ineens gebruikt om... Hmm. Ja, het is een moeilijke organisatie, ja. want... Uh, nou ja, goed. Zullen we even luisteren hoe het ja. nieuws klonk? Tanja Nijmeijer mag namens de guerrillabeweging FARC mee onderhandelen met de Colombiaanse regering. Dat werd gezegd tijdens een persmoment in Oslo. De onderhandelingen moeten een eind maken aan de burgeroorlog daar in Colombia. Die delegatie van de FARC wil heel graag dat ze er straks, half november, op Cuba echt ook bij is. En de kans daarop is groot. Het is een film ook, hè? misschien wel, Tanja Nijmeijer. Ja, dat is ja? zou maar kunnen, ja. Nou ja. Zij heeft wel een verhaal te vertellen als je het ooit te spreken als zou Als je het ooit te spreken krijgt, ja ja, ja. ja, ongetwijfeld. Alleen dan zal het verhaal wel gaan op het feit waarom zij dat doet. Maar misschien zijn andere invalshoeken ook weer interessant... om eens te kijken hoe dat ja. uh, allemaal in zijn werk gaat, ja. Diederik Koopal. Uh, straks meer van hem. Uh, nu wat zaken uit het uh, media nieuws Vrijdag, misschien uh, hebt u er wat van meegekregen. Was misschien wel de belangrijkste dag voor televisiemakers. De jaarlijkse uitreiking van de televisiering De winnaars waren... De uh, Voice of Holland, de gouden televisering. Ali B, populairste mannelijke tv-ster. En Yvonne J, Jaspers, de mm, populairste vrouwelijke tv-ster. Je hebt nooit uh, programma's op tv gemaakt, hè? Nog. Nee, maar, nee, nee. Heb je er geen, uh, geen brood in gezien of uh, nog nooit op je weg gekomen? Nou, nee, ik ben, ik ben heel erg bezig geweest. Eerst met mijn uh, reclamewerkzaamheden. En, uh, en daarna heb ik nu de overstap gemaakt naar film. En ja. televisie is nog niet... Een, dat uh, komt wel. Uh, zeg maar, <laughs> maar, je bent wel een prijswinnaar. Gouden loekie uh, noem ik bijvoorbeeld. De effies, dat soort uh, um, uh, mooie ja. dingen. Hoe belangrijk is een prijs voor de vakman? Nou, die is belangrijk. Ja, die is belangrijk. Maar dat, dat vind ik ook helemaal niet erg. Want een, een prijs uh, zegt eigenlijk gewoon, joh, ik, we hebben iets gemaakt en mensen vonden dat mooi. En, dat, uh, en dat, als blijk van waardering geven ze je een prijs. Nou, dat is denk ik voor iedereen prettig. Dus uh, ja, in de reclamewereld worden veel prijzen gegeven. Maar, in de, ook, maar ook in de wereld of in de bouwwereld is allemaal allemaal. Maar het geeft die, je wel aanzien in de, in de kring van, uh, van de collega's natuurlijk. Ja, ja, ja. Het geeft zeker aanzien. En het, het kan in de reclamewereld ook echt behoorlijk je marktwaarde verhogen. Ja ja, want van uh, voor veel prijzen. Daar kunnen de bureaus maar zeggen, nou, wij hebben veel prijzen gewonnen, oftewel we maken opvallende reclames ja. en uh, in de hoop dat opdrachtgevers zijn van ik wil opvallend werk, dan moet ik naar een bureau wat opvallende reclames maakt. Ja. Zangeres Anouk maakte deze week bekend dat ze volgend jaar voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat. De internationaal bekende rockster gaf eerder al aan te willen gaan. Maar de Tros wilde aanvankelijk een competitie met andere zangers. En daar ziet de omroep nu vanaf. Anouk mag gaan met een door haar gekozen lied. Ze maakt het nieuws zelf bekend via Facebook. Zowel Songfestivaldeskundige Konant Maas als Tros-directeur Pieter Kuipers is blij met het besluit. Ik wilde eventjes vertellen dat ik uh, van de week een bespreking heb gehad met de Tros. Ik dacht van horen wakker werd, ja. Het gewoon doen. Ik vind het een heel erg goed plan omdat uh, Anouk, wat je ook van haar vindt, ze heeft urgentie, internationale uitstraling. Grote podiumervaring, daar ontbrak het nog eens aan. Als zij straks de finale niet haalt, dan uh, zakken we allemaal weg <laughs> in een diepe put. Maar slechter dan nu kon het al niet meer gaan. Anouk is een fantastische zangeres. Ze zal zeker niet meer staan uh, op het Eurovisie Songfestival. En we gaan ervan uit dat ze de finale gaat halen. Kijk, dat, is, uh, dat krijg je dan van opdrachtgevers waarschijnlijk mee. Als je een videoclub voor Anouk moet maken, grote, grote uitstraling. Ze heeft uh, urgentie. Ja, het zijn ook ongrijpbare begripjes natuurlijk. Maar kun je daar, zou je een reclamevideo voor kunnen maken? Ik zou wel een reclamevideo voor, voor, voor kunnen maken. Maar dan ja? zou ik wel even goed nadenken hoe ik dat dan zou doen. En, uh, uh, ja, ik vind het nieuws sowieso uh, ja, vond ik redelijk uh, shocking om het zo even te zeggen. Nee, nee, ik vond het zo heel erg. Voelde in alles, voelde het op een of andere manier. Uh, ja, voelde een beetje raar. Of, of misschien is het wel de overgang van, een, van dat allemaal... Uh, uh, het is marketing, hè? Uh, Het hele Songfestival is natuurlijk een bepaald festival. En ik vraag me af, wij uh, willen het elke keer als Nederland doorbreken. Maar ja, het is, heeft een heel eigen gezicht met een heel eigen groep van artiesten. Maar wij missen blijkbaar toch iets om aan te kunnen haken bij uh, wat de rest wel kan. Ja, ja tot de, de finale. Maar, er is altijd maar één winnaar. Ja, de finale. Maar, ja, maar God, als je kijkt dan wat de finale haalt... Kijk, als het, als het ontzettend oor, uh, sterk is en, en origineel, dan ja. heb je natuurlijk heel grote kans dat het in de finale komt. Maar vaak is er iets gemaakt, er wordt er dingen gemaakt die allemaal een beetje lijken op g op andere dingen. Ja, dan is de kans ook heel klein dat je überhaupt... Misschien uh, dus moeten er eens een reclame man-vrouw naar kijken, hè? Hoe, hoe we ja, dat, ja, ik zou dat in ook de niet te marketing veel, doen. Nee, dat zou ik ook oh. niet te veel doen. Want ik denk juist dat dit soort artiesten als Anik, uh, uh, of Anouk die, die gewoon een... Uh, een ongelooflijke staat van dienst hebben en een, uh, echt heel goed zijn... ja, gewoon vooral zichzelf moeten blijven en uh, daarin door moeten gaan. Ja. De quote uh, 500 kwam deze week in het nieuws. Een lijst uh, met 500 rijkste Nederlanders staat jaarlijks in dat blad. Daar heeft een inbrekersbende gebruik van gemaakt om zijn slag te slaan. Ja. Bij slachtoffers, ja, zo gaat dat. Volgens het OM werd via het blad research gedaan... om uit te zoeken waar de rijkste Nederlanders wonen. De bende zou miljoenen euro's buiten hebben gemaakt... vertelde officier van justitie Wouter Bos. De quote 500, die werd op internet geraadpleegd. Daar werden de latere slachtoffers eigenlijk geselecteerd. Vervolgens hebben ze informatie over de slachtoffers gezocht op internet. Andere informatie uit openbare bronnen. Denk aan Google Street View, om te kijken of het een geschikte locatie was om in te breken. Dan werd eh, vervolgens een, een goede verkenning ter plaatse uitgevoerd. En eh, vervolgens werd er ingebroken tussen 8 uur s'avonds en tien uur s'avonds. Momenten waarop mensen thuis zijn, maar het alarm niet aanstaat. En daar maakten ze dus heel handig gebruik van. Ja, is, dit een, uh, is dit het begin van een script ook? Of... Te, te mager. Blad um, publiceert namen, bende zoekt adressen. Ja, nou, ik vind het ook weer zo'n zo item. Ik denk, ja, volgens mij, gebeurde dat je ja. zo al heel lang. Iedereen kijkt die quote 500, daar wonen de rijkste. Ik vind het niet zo'n enorm nieuwsding. Maar goed, het is kennelijk, dat deze bende maakt daar gebruik van. Ja, zo simpel is het dus. Ja. Ja. Maar jouw naam staat niet in de quote 500. Nee, nee, nee. nee, nee. nee maar het is, is wel een vak waarin je goed kunt verdienen. Een reclamevak, ja. Hoor je. Ja, ja, ja, ja, ja. Zeker. Ja? Ja, ja. Als je goed bent, dan. Uh, je kan je hoop verdienen. Ja, en wat is mijn hoop? Nou ja, nee, we hebben dan, dan, dan, je hebben goede salarissen. Hè? Dan ga je, ja, <laughs> dat we, is goed. <laughs> ja, dat is goed. 100 bedragen, uh, Diederik. <laughs> ton, ja. twee ton, dat kan je, kan je verdienen per jaar als, je, als je goede reclame bent. Ja. Straks meer Diederik Koopal. Uh, en uh, ook onze recent, recent Centrum van Gouwen met uh, Kastie Kijken. Maar nu de vliegende kiep, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja, de avond is nog jong in Amsterdam, de Zesdaagse waar we zijn. En, uh, er staan nog wat ritten op uh, op het programma, zoals Terfstra gaat naar rijden en uh, ja, de maar op. Naast mij staat uh, Steven Roos. nou ja, naast mij. We lopen eigenlijk, uh, Stefan, want het is een beetje herrieachtig, maar dat is normaal bij een Zesdaagse. Hoe vaak ben jij al bij een Zesdaagse nee. geweest? Nou, geweest heel veel. <laughs> Ik heb er zelf twee gedaan, Rotterdam en Maastricht. Rotterdam was een redelijk succes. We was toen als amateur met Matthé Pronk, de steerwereldkampioen. Maastricht was ik als professional bij Panasonic. Alleen dat ging allemaal een beetje heel erg moeilijk. Een en badkuipachtige 140 meter baan. Dus toen dacht ik van dat is niet, dat is niet mijn werk. Ik ben wegrender en daar moet ik me op concentreren. We verlaten maar ik heb wel... nu de herrie van de piste, want het ja. is een beetje druk. We komen niet in een rustige ruimte. Maar je hebt heel veel gekeken waar je zit. Ja, ik, ben, ik heb natuurlijk als, als uh, uh, zeg maar beginnend renner in, in de tijd in Alkmaar en Omstreken heb ik veel op de baan gereden. Ik heb het wel altijd gedaan als, als trainings, als basis. En ben veel bij uh, zesdaagsters altijd wel eens een dagje geweest kijken. Zeker in Amsterdam, uh, sinds Amsterdam weer uh, belangrijk is geworden met uh, Stam Slippers. Ja, dan is dat natuurlijk, uh, zie je dat er uh, een bomvol uh, publiek uh, weer is uh, um, uh, losgekomen. Ja, dan is het ook leuk om dat uh, van dichtbij te kunnen bekijken. Ja, we, we staan hier in een foyer waar mensen een drankje kunnen drinken, wat kunnen eten. Er gaat hier een, een Danny voorbij. Ik zie verderop een, een stellage met allemaal boeken. En nou is het toevallig dat er dit, deze week ook een boek voor jou is uitgekomen. Hè? Ligt hier erover bij? Ik weet niet of mijn boek, ik, ho, ik, ik hoop dat mijn boek erbij ligt. Ik heb geen idee, het zou mooi zijn. Ze zijn natuurlijk nog net in de handel, dus het kan best zijn dat, dat ze er nog niet liggen. Dus. Ik, ik Hier benieuwd. wel het naam als kop in de wind van Wilfried de Jonge en Dirk-Jan Roeleven, de, de nieuwe fiets. Uh, een boek over kneteman met een CD erbij. Uh, van... uh, waar, waar ligt het voor jou? Ja, we zijn aan het zoeken, maar ik heb het idee dat dit uh, nog niet uh, in de schappen ligt. Uh, dus uh, het is ook nog niet zo lang uh, het is nog pas ruim een week uh, zeg maar dat het gepresenteerd is. Uh, er zijn uh, daarna zijn we naar de Bike geweest, dat viel net, uh, net gezamenlijk. En bij de Bike heb ik uh, met, uh, met uh, Rob Harmeling. Hebben we daar een, een soort uh, presentatie gehouden? En Toen zijn er aardig wat boeken verkocht, moet ik zeggen. Ja. Dus dat uh, liep wel goed. Hoe heet het boek? Ja, Rooksteuners. Ja, uh, en het is eigenlijk het, weer. Is het goed gekomen tussen jullie? Kunnen we dat zeggen? Aan de andere kant, we hebben elkaar een tijd niet gezien. Maar het, het loopt nu wel goed, want je hebt ook een classic en alles. Dus... Nou goed, we hebben natuurlijk een bijzonder mooie jaren in, in onze carrière gehad. En uh, op het moment dat de carrière een beetje eindigt, zijn er natuurlijk een aantal uh, ja, wat negatieve dingetjes gebeurd. Maar het, uh, eigenlijk is het. Uh, is het stelt het niet zoveel voor, alleen als het, als het kun je blijft sudderen. Nu kunnen we erom lachen, maar als het blijft sudderen en het komt niet naar buiten, ja, dan is het op een gegeven moment een keer belangrijk om daar eens een keer over te spreken. Dat hebben we nu een aantal keren gedaan en uh, we zijn nu weer, uh, weer goed op weg om, om leuke dingen gezamenlijk te kunnen doen. En enerzijds is dat de Classic die daar een, een rol in heeft gespeeld. Hè, 5 mei er. volgend jaar begreep ik? Uh, of, uh, voor, uh, ik moet even kijken, want we zitten nog tijd op 5 of 6 mei, het valt in een weekend. Nee, volgens mij is 4, 5 valt in het weekend. Dus het zal de vijfde mei zijn. Op een zondag uh, vanuit Kerkraan. En afgelopen jaar hebben we dat van 28 april. Hebben we dat het als eerste keer daar uh, ja, de klassieke uh, onze namen aan verbonden. En, uh, ja. en hoop... Gaat het gewoon weer goed tussen jullie? Het gaat heel goed, ja. Ja. ja. En dat is ook leuk, want jullie, ja, jullie zijn toch een bijzonder stel ook geweest, ook in de Tour de France natuurlijk. En dat is mooi om te ervaren. En zie jij hem nog wel eens op een zesdaagse? Nou, ik denk niet dat we hem hier gaan zien. Uh... Met, uh, voor oude lullen, zeg maar, die nog een rondje gaan rijden? Nee, nee, nee. Dat, uh, kijk, ze wordt natuurlijk ten eerste op Mallorca. Dus dan moet hij al helemaal overvliegen om een dagje op de zesdaagse uh, rond uh, te gaan hangen. Uh, hij is niet een man die uh, zeg maar, uh, lang op de benen wil staan en tussen dit uh, publiek wil uh, gezien worden. Uh, aan de ene kant is dat misschien wel jammer. Maar aan de andere kant uh, is dat de keuze van de individu en dat moet jij respecteren. Gaan ze meteen even verder praten over de zesdaagse? Ja, dat is goed. Jules van der Wart. Ja. Uh, Diederik Koopal, regisseur van de film De Marathon, net in première gegaan. Uh, we gaan straks even doorpraten over sport en sportreclame. Maar uh, niet nadat Ragnar Niemeyer. de interventie heeft kunnen plaatsen over ADO Utrecht. Ragnar. Dankjewel Govert. Uh, het is 0-0 in Den Haag waar het grijs is en koud bovendien. Acht minuten op de klok in deze wedstrijd tussen de nummer acht van deze competitie. Adel Den Haag en Utrecht is de nummer zes. 1 punt meer voor FC Utrecht. Dat aanvalt en Van der Gun die er bijna doorheen kan. Maar Gerns pas is niet goed op de kop van het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Eén kans gezien tot nu toe. Die was zojuist voor Mark van der Marel. De rechterverdediger van Utrecht staat dan diep op de helft. Van Adel Den Haag. Buitens geeft een lange bal naar de rechterkant. En Meijers toch meegetraind. Net als zijn ploeggenoot Torrenstra laatst met het Nederlands zelf. Als dit helemaal mis. Van der Maro heeft vrije doortocht op die vleugel, maar schiet buitenkantje voet. Misschien wat makkelijk geschoten op uh, doelman Zwinkels. Die nog altijd de geblesseerde Coutinho vervangt. Die overigens wel heeft kunnen plaatsnemen op de reservebank van Adel Den Haag. Bij Utrecht geen basisplaats voor Azade. Toch een van de beste spelers, maar meldde zich erg laat vanmorgen op de club. En dat uh, heeft geresulteerd in Van de Gun in de startende helft bij Utrecht. 0-0 na bijna 8,5 minuten bij Adel Utrecht. Diederik uh, Kopal. Sport en reclame. Je ziet wel, sportagentje Ritsma... in die destijds Sanex reclame, ik geloof ik, Pieter van der Hoogeband deed iets met pindakaas. Ja. Ik weet niet meer. Ja, ja klopt. Een sporter leent zich wel goed... qua gezicht en uitstraling voor een reclameboodschap. Ja, ja, ja. Nou, als je kijkt naar de grote Top. schoenenmerken. Die maken uh, fantastische films. En, uh, de een groter dan de andere met allemaal wereldsterren als alle voetballers. Dus ja, nee, sportreclame is, een, is een zeer aan elkaar verbonden. Ja, nou. dan, dan heb je het echt over televisie en, ja. en zien. Maar hoe werkt dat op radio? De, de radioreclames zijn vaak niet zo leuk, hè? Uh, nou, daar op... zitten, zitten we leuker bij. Het is wel zo dat het uh, vaak meer gebruikt wordt om actiematig uh, uh. te handelen. Uh, maar soms uh, krijg je de mogelijkheid om, uh, om iets te doen... Wat, uh, ja, waar, waar, waar je dus ook op een andere manier mee om kan ja. gaan. Ik kan me herinneren dat wij jaren geleden... Een, uh, voor een grote verzekeringsmaatschappij ja, uit Apeldoorn... Uh, radiocommerce hebben bedacht... waar sportverslaggevers, en dat is dan geen sporters... maar sportverslaggevers, zoals uh, Hans Kievit en... Uh, en Pierre Zende die deed judo en Hans Kievit de paarden. Dat ze beschrijven hun eigen pechgeval. Wat zei Hans Kievit? Uh, of bedoelde je? Uh... Nee, Hans Kievit was niet motorfiets. Hans, jij had wel een ijshockey, ja ja. ja. ja, dat was inderdaad. Uh, op, jij bedoelt onze paardenman? Ja, de paardenman, ja, ja. ja Hans ijsvogel. Die, hè, maakt niet uit. Zon over grote balkon. Halverwege de laatste. Ja, bocht. zie ja. ik dat ik de staldeuren niet goed heb afgesloten. En daar gaan ze. Speedy Volita en dan oh, ja. gaat het over een kolonne paarden die een braderie helemaal een stuk loopt. Nou, ja, dat dieval en dan kan maar beter even bellen. Hoe ben je ooit in de reclamewereld? terechtgekomen? Uh, doordat ik... Uh, ja, gewoon echt. Op geen besloot van ja, dit, dit is een vak volgens mij. wat ik, wat ik wel kan beheersen. Ja, maar ergens vindt. in jouw jeugd is iets gebeurd. waardoor je dacht. dit wordt mijn beroep. Nee hoor, het was eigenlijk meer van. ik uh, studeerde rechten en blauwe maandag. nou dat oh. werkte allemaal niet zo goed. En toen moest ik nog. Dat was wel heel uh, saai. Ja, toen moest ik nog in dienst. Daar is niet zo saai als je ervan houdt. Maar nee, maar goed, dat vond... is een taaie stof natuurlijk. Dat is gewoon. Ja, ja en, ik uh, was meer, met, toch wel meer met andere dingen ja. bezig. Toen was het ook nog tijd dat ik in dienst moest. Hè, vanwege mijn geweldige studieresultaten. En, uh, en daar heb ik een cursus gevolgd uh, copywriting en dat uh, ja dat dat toen had ik wel het gevoel van wacht even dit is uh, dit ligt meer ja. dit ligt mij meer en, en, en op welk moment dacht je uh, dit is inderdaad de juiste keuze die ik uh, gemaakt heb want nou, dan rol je zo'n wereld in ja. en dan moet je bewijzen ja dan moet je bewijzen maar je voelt wel dat je juiste keuze hebt gemaakt op het moment dat je het heel erg leuk vindt ja het zo simpel ja, dit is, is waar. ja en dan, dan ben je ook bereid om daar heel erg voor te werken want het kost dat ook geen Moeite in de zin van dat je het moet opbrengen om er heel aan te Wat was je eerste reclame waar je een bijdrage aan leverde? Weet je die? Ja, dat was ook toevallig met Lee Towers, die ook in de marathon weer zit. Dat is een filmpje voor een robbelblad. Als het gebeurt, staat het in. Weekend, klein blaadje. Maar dat was Lee Towers die uit zijn jasje scheurt met zijn bewegingen. Heel klein filmpje. Daar ben je heel trots, hè? Nou, daar ben je ik. heel trots, ja. Mijn hele kamer ja. vol met vrienden. Nou, daar komt die 15 seconden later was het voorbij. <laughs> Sommige hadden niet eens gezien. <laughs> ja. ja, goed. We hebben de uh, relatie naar de film uh, uh, kunnen maken. Uh, want je werd van reclame maker, Regisseur van de Marathon. Een kort stukje uit die film. Als jij denkt dat jij op zondag gaat lopen hardlopen... God heeft met ons gesproken. Want we gaan die Marathon lopen. Want ik zit niet met een stelletje karriers in de wagen. Toch? Kilo ligt <laughs> Tijdens de marathon bepaal je wie dat je bent. We'll ik wens dat ik alles kwijt! Zo, Zo. Ja, dit is erg Rotterdamse Fantastisch. <laughs> en een aardig man ook nog, Ja. Zou. Ja, ja, ja. ja. Waarom heb jij voor de marathon uh, gekozen? Voor nou, een film over, uh, met, met, ja. laten we zeggen, essentie, de marathon lopen. Ja, prestatie. maar ook dit, ook dit was eigenlijk weer een samenloop van omstandigheden. Ik was bezig met een ander project met iWorks. Een, uh, een eigen scenario. En dat zou ik, uh, dan, uh, gaan, zouden we uitwerken en dan zou ik dat gaan regisseren. En toen belde, maar er moest nog een slag gemaakt worden. En toen belde Reinhard Oerlem me op. Zo van, joh, uh, uh, we hebben hier een script liggen. Zou ik het met je over kunnen hebben? En is het misschien iets voor jou? Dus ik heb het script gelezen. Nou, ik vond in basis een geweldig mooi script. Het is een mooi verhaal. Had... Maar waarom komt hij dan bij jou? Uh... Nou, ik had, had het gevoel, en dat is ook wel weer mooi van vind ik, van, van Iwerks, had het gevoel van nou dat, dat ik daar wel eens iets wel iets op een andere manier ja. mee om zou, he, zou kijken, naar zou kijken. En een, uh, en, uh, ja, ze hadden mijn werk wat gevolgd wat ik had gedaan dus in, in de reclame. En in mijn, mijn ambities kenden mijn ambities om te gaan regisseren, om het verhaal nu zelf te gaan vertellen. Uh, dus ze vroeg aan mij van kijk eens naar het script... en hoe zou jij dit aanpakken? Ja. Nou, dat heb ik, heb ik gedaan. Ik heb daar een hele interpretatie op geschreven. Eigenlijk had ik daar ook niet zoveel mee verwacht... want het was best ingrijpend nog wel wat ik anders wilde. Uh, hè, van een comedy naar meer naar een tragicomedy. Uh, ja, en, en, en wat is het wil... verschil? Nou, kijk, een comedy kan een hele... Um, dan is het gewoon, dan kan je een hele uh, uh, dus uh, grappige film oh, ja. maken, maar dan is is de theater grapsel, van de het lach belangrijkste wat, wat je wilt doen. Mm -hmm. Ja, theater van de lach. Is nou ja, de deuren de die weer... openvallen en dichtgaan nou, op de verkeerde momenten. De John landic is wel ja, nou ja. achter de rug. Nee, maar, maar weet je, dat dat is komedie misschien. Nee, ja, dat cartooneske wilde ik er hmm. niet in. Nee. He? En het, het, het uh, bijvoorbeeld eens kijk, mijn uh, een, uh, een mooie film, als het gooise vrouwen, daar is alles zo uh, uh, uh, yeah, dik neergezet en dat is prima, want dat is ook een keuze en, en het is gewoon ontzettend lachen. Ik wilde dat toch iets anders aanpakken en uh, ik wilde drama uh, component veel groter maken. En waar zit het drama in deze film? Het drama zit hem in: het, uh, zit hem een aantal dingen is dat de vier mannen die in de garage eigenlijk hun thuis hebben. Buiten de garage hebben het allemaal heel slecht voor elkaar, veel, veel, uh, veel drama daar. En de hoofdrolspeler, hè, de, de garage-eigenaar van het bedrijf, die, uh, die behalve dan dat hij een belastingschuld heeft achtergehouden, komt er ook achter dat hij ziek is. Ja. ja. En die, die mannen gaan de marathon lopen, En die mannen, die, die moeten de marathon lopen. Ja, die moeten, moet, ja. Maar ja. Ja. Ja. de film niet helemaal, maar mensen moeten maar gaan kijken. En ja. het, het loopt goed, begrijp ik. Ja, het gaat heel goed, ja. Mensen vinden het een hele mooie film. Erg ja. blij om te zien ook dat mensen het heel leuk vinden. En uh, ja, nou, ik zou zeggen vanmiddag... Het is het Komt nog niet zo mooi. <laughs> Ga er lekker naartoe. Zo, maar <laughs> je bent als reclame man een buitenstaander in de filmbranche... dus dan moet je met die mensen uh, gaan werken. We hebben een paar meningen verzameld uh, over jou als filmregisseur. Oh. Nou, je kent ze wel, die stemmen, neem ik okay. aan. Diederik is heel rustig. Hij geniet heel erg van, van wat hij aan het draaien is. Dus hij zit achter de monitor heel vaak te schateren van het lachen. Dus Diederik kwam naar Rotterdam en die legde uit wat hij allemaal met dit verhaal had. En toen zeiden wij van ja, we zijn gek als we hem niet nemen. Hij spreekt het jargon niet wat acteurs onder elkaar spreken. Maar dat donderde totaal, totaal niet. Hij heeft vind ik een fantastische film gemaakt die ontroert, die geestig is en waarin je van die mensen gaat houden. Ik denk dat ik wel uh, lekker uh, de avonturier uit moet gaan hangen... en eens moet gaan kijken of dat nog wat te maken valt. Dat zou voor hem wel heel leuk zijn. Ja. En hij kan het heel goed. Martin uh, van Waardenberg hè, en, uh, en Marcel uh, Hensema... die ja, je spreekt het jargon niet. Oh, we moeten even een goal halen, uh, geloof okay. ik. Dag, naar. 1-0 voor Adol Den Haag. De boek die thuis speelt op voorsprong tegen FC Utrecht. Een de door Demi Holla. Die alweer als controlerende middenvelder zijn vijfde doelpunt van dit seizoen mag maken. Het gebeurt allemaal op het moment dat de aanhang van Den Haag heel druk is met het herdenken van Silvio Rosa. Een prominente supporter op de noord wordt van alles uit de kast getrokken tot Duikwaar toe. En dat geeft Maschinado dus een boost. Een prachtige paas. in de as van het veld van uh, Torenstraat. Jerry is weg en komt inderdaad de benen van Robin Ruiter tegen. Die dreigt te worden omspeeld. Raakt inderdaad Jerry en dan gaat de bal op de stip. Geen twijfel bij Pieter Vink want die wees meteen naar de 11-meter-stip. En die strafschot is dus benut door Danny Holla. ADO leidt 1-0 tegen FC Utrecht. Na 17 minuten spelen inmiddels, bijna. De acteurs uh, Martin van Waardenberg en Marcel Hensema... vertellen dus hoe ze samenwerken met regisseur Diederik Koopal. Hij is rustig, je, uh, hij, uh, hij moet lachen, hij spreekt het jargon niet. En dan vroeg ik, wat is, wat, wat is het jargon? Weet je dat inmiddels of zo Nee, is? Nee, nee. <laughs> nee. Maar goed, lachen <hijen> doe, doe je. En uh, uh, rustig ben je, maar hoe win je hun vertrouwen? Want... Zij kennen jou dus blijkbaar niet als uh, regisseur van een film. Nee, nee. Nou ja, ik, ik, het is, ook niet, het is, het is dat, je, dat ik wel wist... Van als je deze film zo wil maken zoals ik hem wilde maken... dan, dan moet je gewoon werken met hele goede acteurs. En uh, toen we op een gegeven moment ook... Ging, toen ik ging auditeren en ik, en ik kwam deze mensen tegen waar ik ja? echt van voelde ja ik zou me graag met hun dit willen doen hoe kom je ze tegen hoe ga je ze zoeken gewoon echt ook weer zoeken. net zoals die meneer uh, van de aha ja A alleen ik had wel heel specifieke wensen dat ik wilde graag dat al deze acteurs ze moesten hele goede acteurs zijn en het liefst uit rotterdam of in ieder geval dat ze heel veel voeling hadden met Waarom rotterdam koos je voor rotterdam en niet uh, de marathon van amsterdam het is net gefinished. nou ja het is geschreven uh, door Martin van Waardenberg uh, uh, en Geert Mulder oh dat rotterdammers, rotterdammers. En, en het is mooie van rotterdammers ook dat er er zijn natuurlijk heel veel films gemaakt die volledig in het plat Amst Amsterdam zijn, maar voor in het Rotterdamse is er nog niet heel veel uh, gemaakt en het is een uh, ja, het is een prachtige, prachtige taal, vind ik het bijna, maar ook uh, de manier van van met elkaar omgaan en uh, dat is heel bijzonder. Ja, ja. ja. Uh, die acteurs die zeggen: Je bent een goed luisteraar, hmm. dat betekent dat, dat zij invloed willen uitoefenen, natuurlijk. Zij willen dat, zeggen dat zo moet gaat het zo zo Nee, het. maar dat moeten ze ook voor mij. Want, want uh, ik, ik heb mezelf al een beetje opgesteld als de zwakste schakel. Ik heb beter minste ervaring in dit soort dingen: complexiteit van het van het hele project, maar ook ja, spelregie. Dat, uh, dat was voor mij ook nu wat ik uh, wat ik wat ik voor het eerst mee te maken heb. Dus ik heb ook tegen van joh, laten we heel veel met elkaar praten en hoe je je rol zou invullen. Hmm. En uh, ja, dat, dat iedereen, en dat is wel, dat zie je dat. Hoe, goed, hoe prettig het is het als je met goede mensen kan werken. Die, hè, dat hebben we gewoon heel lang over gehad. En goed over gehad. En we hebben dat gerepeteerd. En langzaam maar zeker kregen al die personages gestalte. En dat is voor een heel groot deel aan hunzelf te danken. Ja. ja. En wat, wat viel je vooral tegen? Want ik bedoel, je kunt goed luisteren en je gaat goed samenwerken. Maar er moet, moet ook iets zijn waarvan je denkt, je, hoe kom ik daar overheen? Nou nee, dat viel niet zozeer dat viel. Je komt wel eens dingen tegen waar je, wat je niet gewend bent. en, en uh, waar je op een gegeven moment, Omdat je die ervaring hebt. Kun je een had. voorbeeld geven? Um, even denken hoor. Uh, nou ja, je, je, er zijn op een gegeven moment situaties waar, waar je echt voor ogen hebt: van ik wil dit doen. en dat er heel veel mensen zeggen: Nou ja, hoe zou je dat nou wel doen? en het regent en dit en dat. Ja. Uh, uh, en dan moet je toch een beslissing nemen. En, wat ik, wat ik af en, en dan doen, ben je wel de baas. Dan ben je, dan, dan, maar dan ben je, merk je pas dat je de baas bent, want uh, uh, daar moet ik zelf helemaal ja. aan wennen. He, dus op een gegeven moment moet ik zeggen: Hé, hey jongens, nu gaan we het echt even, nu allemaal, nu gaan we het zo doen. Ja. En, uh, en dan, dan houdt even de discussie op, omdat je in een tijds, uh, squeeze zit. Hè, dat je moet echt mm. door. En ja, dan moet er een beslissing genomen worden. Nou, dan merk je van: Oké, okay, dan moet ik dat nu, nu nemen. Dus af en toe, niet veel hoor, want ja. het is maar echt één of twee keer. Maar dan, had het ook wel, zeg, van, dan zit je met honderd man om je heen en dan voel je, je toch behoorlijk eenzaam. Heel gek. Frederica Dracht wil weten waar jouw inspiratie vandaan uh, haalt. Inspiratie vandaan haalt, ja, ja, ik denk. Uh, goed, heel goed om je heen kijken. Op een, en toch op een bepaalde manier dingen. Maar ik vind het heel leuk om, om, uh, om, om toch naar mensen te kijken. En dan uh, te zien in hun gedrag, hoe ze praten en dingen, wat hun beweegt. En, en daar ja, daar haal ik heel veel inspiratie uit, muziek, uh, uh, boeken, uh, films. Uh, alles. Ja, eigenlijk alles. <laughs> Mooi. Die direct al. Straks nog meer uh, van hem uit zijn mond. Nu uh, rustig zendt Ron Vergouwen. de rubriek Kassie Kijken, Ron, Deze zondag over een week vol prijzen en awards. Was er nog wat op tv deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Het kan nu niet ontgaan zijn. Het jaarlijkse prijzenfestival is weer van start gegaan op televisie. De beker- en medaillewinkel is weer lekker leeggekocht in Hilversum... want het is een goede Gooise gewoonte... om elkaar lekker regelmatig in het zonnetje te zetten op televisie. Het begon vorige week zaterdag al met de finale... van een BNR-dansprogramma Strictly Come Dancing. De winnaar van Strictly Come Dancing is geworden... Mark van Ewe en Jessica! Kijk, kan iemand mij vertellen wie Mark van Ewe is... Ik ken het toch helemaal niet. Het waren toch bij Ners. Um... Ja, nee, hij heeft het hartstikke verdiend, hoor. Uh, wat hadden we verder nog deze week? Ach ja, natuurlijk. De Sonja Barend Award. Voor het beste tv-interview van het jaar. Marielle Twee Weken. Marielle Twee Weken. Terechte winnaar, hoor, wat mij betreft. Even een korte terugblik op dat gesprek. Let's get ready to rumble. De camera's zijn pas aangegaan, in principe, nadat de toestemming wordt gegeven. Hé, hey, meneer Mulder, dan moet ik u toch echt onderbreken. Dat is niet waar. Er is wel degelijk meegekeken. Nee, we, nee, we hebben er een aan. Dat is niet zo. Er zijn mensen. We handen. hebben we er voorbeelden. Nee, ik ga u toch echt. En er was deze week nog een programma waar je wat kon winnen als je niet op je mondje gevallen bent. Vanavond strijden vier kandidaten om de titel toekomstig premier van Nederland. Premier gesloten. Vorig jaar was het de eerste uitzending van dit programma... maar nu had de VPRO dit idee omgebouwd tot een hele serie. Ja, ik vind het een beetje een warrig concept... want de winnaar wordt natuurlijk geen nieuwe premier. Slechts een veelbelovend politiek talent misschien. Maar inderdaad, de kandidaten hebben echt de juiste vaardigheden. Zoals geen helder antwoord geven op een vraag... maar er lekker omheen draaien. Ouders met de dikke kinderen moeten verplicht op een opvoedcursus. Ben je het daarmee eens of oneens? Ja, ik denk dat uh, verplichten niet het juiste woord is in dit geval. Maar aanbevelen zou beter zijn. Uh, een basiscursus voor deze ouders om zichzelf beter te leren kennen. Daarnaast is, denk ik ook dat het handig is om wat literatuur open te slaan... om expertise op te doen bij het opvoeden van kinderen. echt tot. Ik weet nog steeds niet helemaal wat je nou wil. En ook bleken deze kandidaten net zo goed in het formuleren... van een spitsvondige one-liner als een willekeurige echte politicus. Uh, zeven kerncentrales en u moet het verdedigen. In het land. Ja, nou ik zeg... Wat is de one-liner die u in de media gaat verkopen? Uh, beter geen schaliegas, want dan gaat Nederland naar de klote. <lacht> ja, u hoort, deze politieke talenten beloven veel goeds voor de toekomst. De rechte winnaars dus. Ja, en wie in de prijzen valt, die trakteert natuurlijk of krijgt zelf cadeautjes. Zo werd het jubilerende programma Opsporing Verzocht... deze week getrakteerd door een aantal criminelen op een mooi openingsitem. Al duizend afleveringen, 30 jaar lang, weten we hier in Opsporing Verzocht... samen misdrijven op te lossen doordat u tips doorgeeft. We beginnen vanavond met de kunstroof in het museum De Kunsthal in Rotterdam. Ja, je zou er bijna wat van gaan denken. Ja, misschien was het wel een tractatie van de AVRO-collega's van Tussen Kunst en Kitsch. Want ja, de AVRO, nou, daar houden ze er wel van hoor, om elkaar lekker prijzen te geven... Geven. Vrijdag was het weer zover. Live vanuit Amsterdam is dit het 47ste Gouden Televisiering Gala. Al een aantal jaar weet de AVRO van dit dure personeelsfeestje een gigantisch mediaspectakel te maken. Want oh, oh, oh, wat is die ring toch belangrijker. Ik vind hem wel echt heel erg mooi. Ik ken geen awardshow die spannender is dan wie wint de televisiering. Indrukwekkend. Ik, oh, ik vind hem echt mooi. Hij ja, is supermooi. Ik kan heel goed leven met de uitslag, hoop ik. <laughs> maar over het gala zelf, ja, het moet gezegd... het was toch een van de betere edities van dit tv-feest. Erg mooi was vooral de hommage aan de overleden acteur Piet Reumer. Dames en heren, mag ik u uitnodigen om te gaan staan. Om nog één keer een staande ovatie te geven... voor de acteur, het fenomeen, mijn vriend Piet Reumer. Reinoud Oerlemans was dit jaar voor het eerst de presentator van het gala, wat hij uitstekend deed. Maar wel wat minder gevat dan Chantal Jansen die het jarenlang heeft gedaan. Voor de humor hadden ze dit jaar Mart Smeets ingevlogen voor het uitreiken van de talentprijs. Hallo talenten. Hoe word je talent? Kun je me dat vertellen? Ik heb me ook afgevraagd, hoe word je uitreiker? Dat is nog interessanter. Het kan misschien ook zijn dat er in een kaartenbak bij de Afro ergens onder het hoofdstuk seniel bijna afgeschreven, maar nog net in het nieuws... dat er plaats voor me was. En ik heb de juiste hematocrietwaarde. Ja, dat komt later wel. Ja, en dan tot slot die winnaar, hè. The Voice of Holland. Ja, bijna elke tv recent heeft daar wel een mening over. Ik doe daar niet aan mee. Of zoals de illustere Mies Bouwman ooit over de ring zei... Wie hem ook krijgt, de kijker vindt dat. En de kijker heeft uh, het spijtje. Meestal gelijk. Fantastisch kijken met Ron Vergouwen. En u kunt uh, de rubriek uiteraard terugluisteren op onze website, deperstribune.nl. Ragnar Niemeijer, Ado Utrecht. Het eerste gedeelte van de eerste helft ligt wel achter ons. 26 minuten op de klok. Hoekschop van Utrecht. En daar gaat Moelenga onder de bal door. En zo is het gevaar weg. Maar. FC Utrecht is wel gekomen in deze wedstrijd. Knappe goal van Alexander Galland. De Zweedse spits, een van de twee vandaag bij FC Utrecht. Hij heeft de twijfels bij iedereen nog niet helemaal kunnen wegnemen. Maar dit was een knappe goal, een paas van oor. Richting de linkerkant van het ADO strafschopgebied. En bijna vanuit de hoek ineens geschoten. Wormgoor was te laat, stond te ver bij hem van Daan zijn bewaker. En hij vindt dan de lange hoek achter Robert Swinkels, de doelman van ADO Den Haag. Goed doelpunt van Alexander Gerns, een derde. En daarmee is hij nu in zijn eentje topscorer van FC Utrecht. Vlak daarvoor een knappe actie nog van Van Duinen bij ADO. Soleert eigenlijk over de achterlijn. Helemaal bij de vlag van Daan. Daar komt hij vandaan, komt terecht bij het doel. En bijna gaat die bal er nog in ook. Maar dat lukt u niet en vervolgens kernt met de gelijkmaker hier in Den Haag. Diederik Koopal, regisseur van de film De Marathon. Net in première gegaan, uh, die film. En dan is altijd de vraag, wat wordt de volgende film? Het wordt een ballet. Nee, dat <laughs> nee, uh, weet ik niet. Geen idee. Nee? nee. Want uh, kan de reclamewereld jou weer terugverwachten? Um, nou, ook daar, daar, ook daar heb ik eigenlijk. Uh, uh, daar ben ik allemaal zo over. Nou, ik, ik vind dit wel, wat ik nu heb gedaan, vind ik wel ontzettend leuk. Het is een, een nieuw ding. Ik voel, vind, het, het, het, ja, het voelt wel goed of zo. Het ligt me. Dus ik weet, ik weet niet of ik echt terug ga naar het bedenken van reclames. Ja. Misschien een keer een hele leuke commercial of. Uh, of een, hele, of een andere speelfilm. Dus, uh, maar, maar echt in de hoedanigheid waarin ik dat gedaan heb, de, is de kans klein. Ik, ik begrijp dat je een uitstapje maakt. Maar waarom, ben je, waarom heb je die reclamewereld toch uh, voor een groot deel achterin gelaten? Wat was de reden om, om, om te zeggen, uh, nu, nu ga ik echt wat anders doen? Nou, omdat ik echt wel voelde dat ik nog niet uh, uh, uh, opgebrand was. Om het zo maar te zeggen. Ik had er ontzettend veel ideeën en ik heb altijd film en het vertellen van het verhaal ontzettend leuk gevonden. Ik heb dat tot, tot dan heb ik dat altijd gedaan in de vorm van commercials. En ik heb echt bij mezelf besloten van ik wil eens kijken of het me lukt om dat in een groter, uh, uh, uh, groter project ook te mm -hmm. kunnen doen. En maar ja, je had met een paar anderen een, een goedlopend reclamebureau ja, opgericht. Ja. ja. Ja, dat klopt. En het, het ging ook hartstikke goed. En, uh, en, uh, maar toch voelde ik dat ik creatief een andere kant uh, op wilde. Of een andere stap wilde maken, laat ja. zo zeggen. Ja, en wanneer, wanneer voel je dat dan? Dat je denkt van, nou ja, nu, nu zit ik toch dingen te doen... die misschien minder creatief zijn. Uh, dus laten ja, we eens nou een Ja, gewoon omdat ik, omdat ik ook voelde... De uh, wat ik al eerder zei, als je, als je uh, reclames bedenkt... is er een heel grote kans dat er heel veel dingen niet doorgaan. Ja. En, en, dus het is niet zozeer het bedenken wat veel moeite kost... als wel het gevecht om te zorgen dat het er komt. En ik kan me ook voorstellen dat mensen daar wat... Ja, daar, dat is, dat is vrij vermoeiend. Hè? Ja. Dat is echt vrij vermoeiend. Want, uh, en ik wil daar, zeggen van, nou, ik wil daar naar toch eens kijken of ik die, die ideeën die ik heb... Um, uh, kan omzetten in echt een, in een speelfilm. En, en dan maak je het product. Maar had je er ook last van dat je in, in een goed lopend reclamebureau... ook ineens een soort van manager wordt? Om uh, te zeggen, nou, ik moet wel opdrachten binnenhalen... Ik moet wel personeelbegeleiding uh, geven... Ja, dat nou, je andere er, dingen doet dan creatief? Ik had er geen last van, maar je, je bent ook verantwoordelijk voor het bureau. Hè? Met, met, met, met de twee andere partners. te staan. ja. Dus, dus je moet ook zorgen dat... De teams het naar hun zin hebben, dat het goed loopt, dat andere mensen hun kans krijgen, hun talenten uh, tot ontplooiing komen. Dus als een wezenlijk onderdeel wordt dat dan ook van je bedrijf dus je bent niet alleen maar meer bedenker, maar je bent ook iemand die dingen moet herkennen, goede ja. ideeën moet herkennen. Nou, er zitten dan wel in goede reclame ik die herkennen dat wel, maar je hebt er ook verantwoordelijkheid voor het bureau. Dat is, dat is op zich helemaal niet dat ik er last van had, maar op een gegeven moment was wel het gevoel weer, kwam steeds sterker naar voren, dat ik weer terug wilde naar echt het maken van, van, van dit soort dingen. Ja, niet te zeer van reclames, maar ja, het van een film, dat is wel iets wat ik uh, voor ogen had. Ja. En niet zozeer een film, als wel een goede film. En kan een bedrijf in moeilijkheden zoals de wielersport ook nog aan een goed idee helpen? <laughs> hoe, kan ze al aan een goed idee hoe, helpen. Ja, maar alleen... hoe krijgen we het <laughs> imago beter en anders dan, dan van de afgelopen tijd? Nou, nee, dat, dat kan want Die hebben dat, dat, nodig, dat, nee, dat kan reclame niet. Nee. Niet in de fase waarin ze nu zitten. Nee, dat nee. moeten ze echt eerst zelf doen. En uh, de Kamer kan ze misschien helpen bepaalde dingen over het voetlicht te brengen. Ja, want de drama moet vooral een gevoel meegeven. Reclame reclame uh, uh, kan er heel, heel erg belangrijk zijn in het gevoel ja. meegeven. Attenderen op, hè? op een leuke manier. Dat is eigenlijk wat, uh, wat we doen. Ik vond het uh, prettig dat je hier wilde zijn, Diederik Koopal. Graag gedaan. De film De Marathon uh, draait in de bioscopen. Alle bioscopen. Is te zien <laughs> waar u maar zit. Het volgende uur de gast, Clemens Ros, Oud-staatssecretaris onder andere van Sport. En uh, vandaag de dag ook voorzitter van de Graafschap. Tot zo. Ik heb nog nooit...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 Tweede deel van de Perstribune. Alfa's heel hartelijk bedankt. De Perstribune is een programma van Max. Sport op Radio 1. Zometeen meteen op 2 uur de Divisie. Ado Utrecht. Doppelt voor Ado Den Haag. VV feyenoord. hoor. van Willem-Jansen, leg de bal klaar. Doet hij op de 3-0? Heerenveen, Groningen. Hij gaat schieten en dan gaat iedereen. hij erin. Hij wordt op een of andere manier van richting veranderd. En om half vijf, RKC Pexwolle. Perfect draaien, inschiet de 1-0. Daar is het al, dan zie je gelijk dat het effect heeft. En ook wereldweken veldrijden en hockey. NOS langs de lijn, zometeen om twee uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.